Uur. Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met een resolutie... waarin staat dat er een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza moet komen... Correspondent Nasser Habibala vertelt precies wat er in die resolutie staat. Nou ja, ze roepen op tot een aantal dingen. Dus sowieso een onmiddellijk staakt het vuren tijdens de ramadan. Die duurt nog zo'n twee weken. Er wordt opgeroepen tot onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars die nog door Hamas worden vastgehouden. Um, en ze roepen op tot het onbelemmerd doorlaten van humanitaire hulp... en een betere bescherming van de burgers in Gaza. Het is de eerste keer dat de VN-raad het met elkaar eens is geworden over een oproep voor staakt het vuren in Gaza. Netanyahu zou naar Amerika komen om te praten over RAFA en wilde dat de VS hun veto in zouden zetten. De Amerikanen besloten niet mee te stemmen en daarom heeft Netanyahu zijn bezoek afgeblazen. De site van de provincie Noord-Brabant ligt eruit. Waarschijnlijk hebben hackers de boel platgelegd. Die sturen dan zoveel informatie naar een server dat de sites niet meer werken. Het is niet de eerste keer dat Nederlandse overheidssites slachtoffer worden van zo'n hekaanval. Ophef in België. De bekende Vlaamse politicus Philip de Winter heeft jarenlang gewerkt voor China. Uit onderzoek van journalisten blijkt dat hij etentjes organiseerde en Chinezen in contact bracht met Vlaamse politici en dat hij daarvoor betaald kreeg door de Chinese Communistische Partij. Er waren al geruchten, maar nu is er bewijs. En dat is wel een dingetje, zegt correspondent Tijn Sadé. Het gaat om duizenden euro's. Nou, wat de winter de laatste tijd altijd een heksenjacht noemde op hem, al deze verhalen over hem. Ja, dat is nu dus een pijnlijk bewezen verhaal. Pijnlijk voor hem en voor de partij Vlaams Belang, waarvan hij zo lang het boegbeeld was. Eerder moest er al iemand van Vlaams Belang opstappen... ...omdat hij in verband werd gebracht met Chinese spionage. De timing is ongelukkig voor de partij. Over twee maanden zijn er verkiezingen. Het weer nog, het blijft overal droog. Morgen ook, dan wat minder zon. Maar het wordt ook wat warmer tussen de 13 en 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Inmiddels worden veel files alweer wat korter. De meeste vertraging heb je nog op de A2 van Amsterdam naar Utrecht voor knooppunt Oude Rijn. Vanaf Maarsen ben je een kwartier langer onderweg. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Het staat vast op de A10, de ring van Amsterdam. Op de ring Zuid voor knooppunt De Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. En op de Ring Oost voor de Afrit Watergraafsmeer heb je ook 10 minuten op oponthoud. Op de M201 is het nog wat drukker van Hoofddorp naar Uithoren voor Schiphol Oost... Daar is de vertraging 10 minuten. Net als op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem, bij Haarlem... en op de N247 van Amsterdam naar Horen heb je ook 10 minuten op onthoud. staat daar vast tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 They call me now They can look but we'll never be found I am sick I am sorry love But you'll never escape from me now I won't let it separate I will keep you in a cage I will never let you get away I won't let it separate I will keep you in a cage I will never let you get away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 Tell me about how you feel. I slept all day to make a journey, escaping to the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 Water, als alles is overgegaan, is het water dan zachter als ik weer eens val? Oh, ik haat het wanneer de onzekerheid.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 Baby, I'm not choosing you I used to think I Al bezig met carrière maken En je ziet wel de ambitie in mijn ogen Maar dat masker valt eraf En wat als alles blijkt gelogen ook nooit geweest. Ik ben geen winnaar, ook nooit geweest.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 Dus dat we daar vandaan komen, maar uh, we zijn allemaal gaan studeren daarna. Ja? En, uh, twee wonen in Utrecht, ik woon in Amsterdam, eentje in Culemborg, ja. en we in Utrecht. En we zijn eigenlijk altijd of in Amsterdam of in Utrecht. Ja, ja, ja. Uh, ja, uh, uh, want. Beetje is er, uh, we komen er graag terug. Ja? Het is een beetje eruit. Ja, oké. Okay.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 Nooit een antwoord op je allerkleinste vragen als alles valt. Ze geven je reuzen waar je niks aan hebt. En toch vertier de woorden tot ze zijn gezegd. Maar als je uitlegt hoe het echt zit, dan lopen ze op. Het laatste geluk, de hemels blauwe lucht Die hangt daar nog steeds, die is er voor ons This morning, I chose to wear a collar, discover, I vandalized my brain Cause I suck at believing, won't take long till I'm bleeding One little crash in my head hit a siren song Stumble upon my own demons, dancing around on the ceiling What if I'm the queen of self-sabotage?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 Over die EP. Um, over meer EP-nieuws gesproken. Want uh, deze band uh, hebben we hier ook in deze studio gehad. En dat is Moving. En die hebben we afgelopen week dat uh, ook uh, gedaan in Cynetal. En dit is het resultaat. Onder meer terug te vinden op die EP Apart. Not trying. My mistake. I'm swimming, drowning in this tide.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 Don't carry away, but I can walk on with you As long as you need me to be with you as long as Come huh? on, De je nu zou stranden, kijk je aan en zo gespannen Alsof de hele wereld draait, maar draait die wel om jou en mij Je doet verdoofd me Alsof je me hebt yeah In hypnose Alsof je me bedoven. Je maakt mijn leven bazen. Je zet me in een trance Je hebt me in hypnose Je controleert mijn hart Kijk hoe je me betovert. Door hoe je naar me lacht Je hebt me in hypnose Tot wil diep in de nacht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 Gevaardigd door uh, de voorstein Stevig nummer. Seth Adams gaat het opvullen tot uh, het nieuws van de 8 uur. En daarna dan, uh, gaat het gebeuren. Dan gaan we live muziek horen. Hey.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 Dave